Dan, en, en meer, uh, ...meer dan ruim is om uh, alle wensen tegemoet te komen. Dank u wel. Ik zie, ik zie de hand van mevrouw Koper en daarna de heer Kramer. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, net zojuist in de commissie ook aangegeven door de Partij van de Arbeid... ...complimenten voor de snelheid waarmee dit tot stand gekomen is. En dat dit een eerste pakket is, dat is ook al meermalen voorbij gekomen. En ik wil nog ook even de, de, de portefeuillehouder bedanken... Dat we, ...dat we nu concreet hebben dat we na de zomer weer terugkomen met het rest. Inclusief, zoals de heer Mertens dus ook aangeeft, de, de pakketten uh, voor de maatschappelijke instanties... Uh, die, ...die eventueel nodig zijn en de maatregelen in de toekomst voor onze inwoners... Want er volgt nog veel hierna. En ik ben blij dat de wethouder dat ook aangaf. En Partij van de Arbeid uh, stemt in met het voorstel en met het amendement... als het gaat om de verwerking van de financiën. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kober. De heer Kramer, OPZ. Ja, in het verlengde van uh, de heer Metters... Uh, terecht dat hij stelt dat wij uh, weinig horen over uh, onze bewoners. Uh, stille armoede zal uh, alleen maar toenemen in deze tijd. Uh, Aandacht graag maar is er ik hoor u allerlei goede overleggen met ondernemers maar is er ook goed overleg met onze woningcorporatie die beter zicht heeft op die stille armoede en vervolgens is er ook zeg maar contact bijvoorbeeld met de voedselbank om te kijken of die voldoende middelen hebben uh, ...of de aanwas is van uh, burgers, dat uh, we dat soort uh, instellingen, vrijwilligersinstellingen, niet in de kou laten staan. Dank u wel. De heer El Elgabali. Ja, voorzitter. Uh, dank u wel ook aan de wethouder voor de antwoorden uh, na aanleiding van de eerste termijn. Uh, dat stemt ons gerust. We hebben er kijk op en daar zijn we blij mee. En zeker de goede woorden en mooie woorden van de wethouder wat betreft de cultuursector en de verenigingen. Ik denk dat die mensen dat ook heel erg waarderen. Um, tot slot eigenlijk uh, nog misschien wel een oproep. We hadden het net over de bedrazen, het Breda's model. Uh, het staat natuurlijk de bierbrouwers hier in Zandvoort nog steeds vrij... ook om een deel van de kosten natuurlijk uh, ook te dekken voor de ondernemers hier in Zandvoort... zodat we met z'n allen een beetje iets, tillen, uh, iets dragen, iets van de lasten tillen... Uh, en zo uh, een mooie hooika en een mooie Zandvoort overhouden na de coronacrisis. Oké, okay. mevrouw Geurason. Dank u, voorzitter. Um... Het is goed om te horen dat er gemonitord gaat worden, maar ook dat het breed. Uh, zoals ik in de eerste termijn heb aangegeven, niet alleen ondernemers... maar ook uh, uh, inwoners en culturele instellingen. En daarom is het ook goed, denk ik, om op dit moment... Um, hoe sympathiek ook en hoe nodig misschien ook uh, nog geen... Uh, uh, ...aanvullende maatregelen op dit moment al te gaan toezeggen. Zeker ook omdat het, uh, het kabinet uh, gisteren uh, heeft aangegeven... ...dat er een, een, uh, een, de compensatiemaatregelen zijn al uh, voor de eerste paar maanden zijn bekend... ...voor de periode van medio maart tot en met 1 juni. En daarbij is onder andere ook compensatie voor alle lokale culturele voorzieningen. Uh, dat gaat, uh, komt richting de gemeente uh, in de vorm van de algemene uitkering... Dus ik kan me ook voorstellen dat we dat, in dat in de, gewoon in een breder pakket gaan bekijken, eh, want ook de compensatie voor de gemeente Zandvoort voor toeristenbelasting en parkeerbelasting is, is bekend. Dus eh, dan is het goed om denk ik de hele update in één keer mee te nemen en dan met een aanvullend voorstel te komen. Dank u wel. Interruptie van de heer Kramer? Nou niet zozeer, ik wil eventjes in het verlengde van eh, wat hier gezegd wordt over de horeca. Ik vind wel dat we dan ook wel zeg maar, prestaties mogen vragen aan die horeca, want het moet niet zo zijn dat wij straks zeg maar, indirect de vastgoedeigenaren zeg maar, gaan sponsoren door de horeca te betalen en zij geen korting krijgen van de vastgoedeigenaren. Dus ik zou wel ervoor willen pleiten dat het echt een driehoek is waarbinnen dit soort afspraken wordt gemaakt en dat er ook wel een tegenprestatie tegenover staat. Goed. Dank u wel. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van de tweede termijn van uw raad en kijk ik naar mijn rechterkant naar mevrouw Verheij voor haar beantwoording van de laatste serie vragen. Dank u wel voorzitter. Een aantal van u uh, noemt de inwoners en dat is meer dan terecht. Want ik ben het helemaal met u eens uh, als u uh, uh, uw zorgen daarom uit en ook de vrees voor stille armoede. Dat is een heel terecht punt en daar zal dit college ook zeker aandacht uh, um, voor hebben. Um, er is ook inderdaad al overleg met de KEI uh, omdat zij dat, wat dat betreft ook een hele belangrijke signaalfunctie hebben. En uh, nou, bijvoorbeeld als het gaat om huren uh, en het al dan niet betalen daarvan. Dus dat is een, uh, iets wat, wat, uh, wat het college um, uh, heeft opgepakt. En uh, terecht dat u daar aandacht uh, voor vraagt. Um, de heer van Tichelen vroeg nog um, wat vinden die strandpaviljoens er dan uh, nou van, hè, als ze zouden mogen blijven staan. Het is eigenlijk op hun verzoek dat wij deze lobby zijn uh, gestart. Dus zij zijn zelf ook al uh, bezig uh, uh, met uh, het vragen voor aandacht en het blijven staan, juist omdat dat zo een kostenbesparing met zich brengt en wij hebben eh, nou ja, eigenlijk als college al eh, een aantal weken geleden gezegd: die lobby die zullen wij van harte ondersteunen en dat eh, hebben we ook gedaan en dat, nou ja, dat, dat lijkt, eh, lijkt zijn vruchten af te werpen. Um, ik um, um, ik ben het eens ook met wat mevrouw Geurenson zojuist aangaf. Het kabinet heeft inderdaad maatregelen aangekondigd. En daarom is het ook van belang om dat in een breder pakket te bezien. Want er gebeurt nu vrij veel. Op rijksniveau, op provinciaal niveau en uiteraard ook hier in onze gemeente. En het is goed om dat goed op elkaar af te stemmen. En dat ook in dat bredere verband te blijven bezien. De OPZ vroeg nog naar het... Het vragen van een tegenprestatie, omdat wij de horeca zouden betalen. Um, dit voorstel, wij betalen de horeca wat dat betreft niet, zij hoeven ons niet te betalen. Um, ik denk dat u dat ook uh, um, bedoelde, dus uh, normaliter zouden zij wel die precario moeten betalen, nu hoeft dat niet. Um, en het is natuurlijk altijd wel ook aan de um, ondernemer om... Um, um, ja, om, om te besluiten hoe uh, hij of zij uh, zijn zaak bestiert. Uh, een aantal van u, ik weet niet meer wie dat aangaf in de... Uh... Interruptie van de heer Kramer. Nou, uh, wat ik bedoel is uh, dat als wij compensatie geven... in welke vorm dan ook aan de uitbaten van horeca... of andere, uh, zeg maar, detailhandel... dat dan niet uh, indirect onze uh, bijdrage of uh, korting uh, in uh, stroomt bij uh, de vastgoedeigenaar. Dus uh, op die manier dat het ook daadwerkelijk bij die uitbaten terechtkomt. Ja, dus dus van daaruit zeg ik van zorg ja. dat het altijd een driehoeksoverleg ja. is. Nee, dat is, dat is een, een, een. Ik begrijp nu wat u bedoelt. En dat is een overleg wat we ook al hebben opgestart met de Vereniging van Vastgoedeigenaren. En uh, ook um, zij hebben in veel gevallen gezegd van wij schelden u ook een deel van de huur kwijt. Dus wat dat betreft um, um, vind ik dat van veel van de vastgoedeigenaren hier in Zandvoort ook een mooi gebaar. Um, want deze crisis is, ja, is, is niet door één individuele ondernemer uh, of door één overheid of één eigenaar te betalen wat dat betreft. Dit is echt iets waar je samen de schouders onder zult moeten zetten. En uh, dit college zal zich daar ook zeker voor inzetten de komende periode. Dank u wel. Dan zijn we daarmee uh, toegekomen aan het einde van deze beraadslaging. resumerend stel ik vast dat er uh, naast het voorstel nog één amendement... kijk even voor de zekerheid naar de heer Van Tichel dat u... Het amendement, uh, wat u had aangekondigd, dat u dat, boven de, ja, dat, u dat niet indient. Um, wat, allebei niet inderdaad. Dus dat betekent dat wij het amendement van, um, uh, met betrekking tot de aanvullende, uh, het, uh, ja, van de dekking van de VVD, dat we daar als eerste over gaan stemmen. Um, wie is voor het amendement? De, meneer de Graaf? Oké. Okay. Dat is met algemene stemmen aanvaard. Um, en dan komen we bij het stemmen over het voorstel. Wie is voor het voorstel? Ik ga meneer voorstel. Ik ben altijd blij dat de gevier mij op dit punt uh, agendeert. Meneer Drommel ook? Ja? Ook met algemene stemmen aanvaard. Stem, stemverklaring, voorzitter. <laughs> stemverklaring. Wel, stemverklaring van de heer bouwberg wilson Ja, voorzitter. In de commissievergadering hebben wij aanlag gevraagd voor de methodiek van waarin u steun verleent. En we hebben daarbij genoemd dat um, uh, u, u, u voorziet dat voor dit voorstel in gelijke mate: gelijke monniken, gelijke, gelijke, gelijke kappen. En wij vragen om het differentiëren van de steun. Waarom? Niet iedereen wordt in dezelfde ma, mate door de uh, gevolgen van de COVID-19-pandemie geraakt, of staat er even slecht voor. Dus wij pleiten voor maatwerk. van Akten. Dank u wel. Dan komen wij bij het volgende agendapunt. Uh, daar gaat een changement plaatsvinden hier aan de zijkant. Uh, en dat is een toegevoegd agendapunt toegangswegcircuit. Daartoe zal uh, achter de collegetafel uh, uh, plaatsnemen de heer Van Haafden voor zijn vuurdoop in deze gemeenteraad. Hartelijk welkom. Uh, ik zal als eerste de indiener van de motie D66 het woord geven. Ik neem aan dat dat de heer Hermsen is. Daarna zal de portefeuillehouder een reactie geven. En daarna is de termijn van de raad en tenslotte zal het woord nog aan de indiener gegeven worden. Het woord is aan de heer Hermsen. Voorzitter, wilt u dat ik hem helemaal voorlees? Of gaat u ervan uit dat, uh, dat de, de constateringen uh, voor zichzelf spreken? Want hij is al. Grauwe tijd en publicatie. Ja, wat mij betreft kunt u volstaan met het dictum. Uh... Dank u wel, voorzitter. Um, wij hebben een amendement uh, toen de tijd over de toegangsweg hebben wij ingediend. Um, en, um, uit de overweging, eigenlijk uit het onderzoek van Pot Jonker, uh, komt naar voren dat het helaas ook niet mogelijk is. En um, D66 is zo hoffelijk om aan te geven op, op het moment dat iets niet uitvoerbaar is, dat wij dan ook die correctie moeten doorvoeren. En uh, dat wordt niet zo heel veel gedaan, maar als wij iets fout doen, dan willen wij het graag ook corrigeren. Overwegende dat, het college aangegeven heeft besluit genomen op 7 mei 2020 niet te kunnen en willen uitvoeren. Het college mede daarom is opgestapt en een onderzoek is uitgevoerd met betrekking tot de uitvoerbaarheid van het besluit van 7 mei 2020. En dan hebben we het over het geamandeerde besluit. Voorts overwegen dat uit het onderzoek van Pot Jonker advocaten met betrekking tot het besluit van 7 mei 2020 naar voren is gekomen dat het besluit juridisch niet uitvoerbaar blijkt. De gemeenteraad heeft hiermee de bevoegdheden van het college uh, doorkruist en daar zit eigenlijk ook de crux. Uh, en de vergunning van 28 februari 2020 juist is afgegeven en niet in strijd is met de eerder genomen besluiten. En roept het college daarom ook op om te komen met een, een nieuwe financiële actualisatie na de zomer. In deze actualisatie de tekst onder de voorwaarden dat de toegangsweg uitsluitend zal worden gebruikt voor het doel van de aanleg te weten voor de F1 als, en als calamiteitsroute en niet voor commerciële evenementen of bijeenkomsten, de haakjes sluiten, uit het besluit van 7 mei te schrappen. En om dit uit te voeren op een zorgvuldige wijze en met inachtneming van de eerder genomen besluiten van de Raad tot en met 29 oktober 2019 voor 30 juni 2020, de fracties van D66, en mede indieners VVD, CDA, GWZ, PvdA en uit mijn hoofd ook GroenLinks. Dank u wel meneer Hermsen. Ik kijk naar mijn rechterkant, naar de heer Van Haften voor een reactie namens het college. Dank u voorzitter. Uh, het zal u niet verbazen dat wij als college uh, verheugd zijn met uh, dit voorstel, met deze motie... Uh, het is duidelijk dat er uh, correctie had moeten plaatsvinden. Nou, die heeft u in dit geval uh, plaatsgevonden uh, als er iedereen mee akkoord gaat. Uh, dus wij kunnen helemaal uh, meegaan in uh, de motie en daar is dus ook gaan uitvoeren. Daarbij wil ik wel even mededelen dat uh, er inmiddels ook uh, ambtelijk overleg plaatsvindt met de provincie Noord-Holland. Want u weet dat uh, de provincie eerder aangegeven heeft problemen te hebben met uh, de uitvoering ervan. Althans, meerdere keren per jaar die weg uh, toe te laten... Uh, daar zijn we mee in overleg en ik ga ervan uit dat ik binnenkort ook zelf het overleg kan voeren met de gereputeerden in deze fase. En uh, verwacht ook inderdaad uh, na de zomer u uh, te kunnen informeren en de actualisatie te kunnen geven. Dank u wel. Wie vanuit de raad? De heer Van Tichelen. Ja, dank u wel voorzitter. <kijf> wij blijven het jammer vinden dat de raad toen de tijd toestemming heeft gegeven voor die uitgave, voor die weg en dat er tussen het doel waarvoor en het uiteindelijke gebruik nogal een, een flinke ruimte ziet uh, flagrante discrepantie noemen ze dat wel eens dat feit blijft er liggen en dat blijft ons uh, steken uh, het rapport Potjonker is al aangehaald maar er staat ook dat de raad wel degelijk over de financiën gaat en dus uh, was het dan misschien onjuist om het amendement in te dienen? Laten we even aannemen dat die conclusie juist was. Dan nog zou de raad kunnen beslissen om te zeggen: van joh, gezien wat er nu mee gebeurt, trekken wij die financiering in. Alleen de boel te vervelen met een motie of met een amendement lijkt ons niet erg zinvol in deze, want dat gaat niks opleveren. Dat gaan we niet doen. Het college heeft ervoor gekozen om de juridische strijd aan te gaan met de provincie. En nou ja, dan wachten we dat maar af. Dank u wel. Wie? De heer Elgebali. Ja, voorzitter. Um, ook wij hebben dit, of deze motie hebben wij, uh, mede ondertekend omdat wij vinden dat wanneer echt iets niet mogelijk blijkt te zijn, en uh, als er een, in dit geval uh, advocatenkantoor ook nog eens een keertje zegt: het kan echt niet. Uh, ja, iets wat niet kan kun je niet uitvoeren. En dat is lastig, iets, iets uitvoeren wat niet kan. Dus dan, dan moet je wel deze stap nemen. Uh, het nemen van deze stap betekent niet dat wij nog steeds uh, niet onze bedenkingen hebben... bij hoe die weg uh, daar ligt en hoe die gebruikt moet worden. Uh, en eigenlijk wil ik de nieuwe wethouder in deze dan ook meegeven... om juist die, die st strijd met de provincie ook echt te staken... In de zin van, gaan we met elkaar in overleg. En ik heb ook alle vertrouwen in dat dat gaat gebeuren. Want ik denk dat een de goed overleg en er zo uitkomen... veel meer uh, ja, oplevert voor onze gemeente... dan dat wij uh, op een gegeven moment met de provincie voor, uh, voor de rechter staan. Dat willen we misschien allemaal wel niet. Um, dus wij hebben om die redenen gekozen om ja, deze motie te steunen. Uh, de steun voor het amendement dus in te trekken... Um, ...en met z'n allen weer vooruit te gaan en te kijken wat wel kan... ...en hoe wij dit voor Zandvoort, voor de provincie, goed kunnen oplossen. Dank u wel. Ik kijk verder rond. Ik zie de hand van de heer Bouwberg-Wilson. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we hebben naar kennismaken van de notitie van Pot jonker Advocaten... ...die in een uitvoerige reactie aan het college inhoudelijk weerlegt. Met de bereidheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning... Die het gebruik van de nieuwe en geheel door de gemeente gefinancierde toegangsweg gedurende 50 evenementen dagen per jaar aan het circuit toestaat, zonder daarvoor enige financiële compensatie te vragen, handelde het college A niet in het belang van de gemeente Zandvoort, b. In strijd met het advies van de provincie die dit gebruik niet toestaat, en C. Wordt de goede relatie met de provincie onnodig geschaad. Wij zullen de motie daarom niet steunen. Dank u wel. Wenst iemand verder nog het woord? Dat is niet het geval. Dan kijk ik nog even naar de heer Hermsen of u nog een laatste reactie wil geven. Dat is ook niet het geval. Over tot stemming van de motie. De vraag ligt voor wie is voor deze motie? Dat zijn... Oh, dat is een beetje ingewikkeld, want u zit door elkaar. Uh, maar goed, ik doe het op de gok. Uh... Oh, ja. Nee, ik zeg de fracties van de VVD, het CDA, D66, GBZ. VVD? Ja, VVD, GBZ, GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66 um, en het CDA. Dan nog voor de goede orde, wie is tegen deze moties? Dat zijn de fracties van de PVV en de OPZ. Daarmee is de motie Aangenomen heeft er nog iemand behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan komen wij bij de laatste administratieve punten van deze vergadering. Dat is de ingekomen post. Met daarbij de vraag of u kunt instemmen bij, met de wijze van afdoening. Dat is het geval. En dan het verslag van de vergadering van 26 mei 2020. Heeft, wil iemand daar nog het woord over? Mevrouw Van der Veld van de GBZ. Ja, sorry, ik heb er eerder overheen gelezen. Ik weet nog dat ik de vraag heb gesteld waar bepaalde afvalbakken blijven staan. En dat was voornamelijk geënt op de, de bakken voor plastic en voor papier. En dat zie ik niet terug in het verslag. Dan nemen wij dat alsnog op. Ja. Dank u wel. De G4 heeft het genoteerd. Um, en ook met dank aan de... Uh, uh, ...voor het maken van de notulen. En dan komen we uh, aan de notulist... ...die overigens tegenwoordig ook niet meer hier achter mij zit. Het is een beetje ook net als bij de gebarentolk... ...dat je denkt van... uh, Dan is het thans 22 uur 17... ...en sluit ik deze vergadering niet... ...nadat ik u een prachtig zomerreces heb gewenst. Ik hoop u nog veelvuldig overal langs de wegen van Zandvoort tegen te komen... ...en ik wens u in ieder geval een hele mooie tijd. Goed, dit was uh, de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Uh, in september gaan we weer verder. En uh, er zullen nog een heleboel spannende zaken voorbij gaan komen. Sile Romli, The Way You Make Me Feel, van het album The Piano Ballads. Een prachtig nummer. Uh, het wordt wel een beetje een ratje toe qua muzieksoorten... want we gaan nu vol over naar big band muziek... maar wel van Nederlandse bodem met Treintje Oosterhuis. The best things in life are free. The moon belongs to everyone. The best things in life, they're free. The stars belong to everyone. They gleam there for you.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 Eentje Oosterhuis met de, The Best Things in Life Are Free. Uh, we blijven, ik blijf gewoon Nederlandse muziek draaien. U zult het niet geloven of niet. Maar we gaan nog een keertje terug naar uh, Dennis van Aarsen. En uh, die heeft een, ook een prachtig nummer met een big band opgenomen. En dat heet... Uh, ik kan het plaatje even niet meer vinden, maar we gaan eerst luisteren. Dat houdt u nog te goed voor mij. Fulfill your prophecy, be something great Go make a legacy, manifest destiny Back in the days, we wanted everything Wanted everything And Mama said, burn your biography Rewrite your history Light up your wildest dreams Museum victories Every day, we wanted everything Wanted everything Mama said, don't give up It's a little complicated Ain't ever wanna be the weird and the novelties never change. We wanted everything, We wanted everything. Stay up on that rise, stay up on that rise and never come down. Stay up on that rise, stay up on the rise and never come down. Mama said, Don't give up, 'cause it's all Stop in me. ik iets leggen. Ook weer van Nederlandse bodem. En dat is van Saskia Leroux. En Saskia Leroux werd geboren in de Jordaan in Amsterdam. En is de oudste van vier dochters. Uh, zou je niet verwachten dat ze zulke muziek maakt als je uit de Jordaan komt. Maar we zijn uh, met de Jordaanse muziek wat anders gewend. Maar zij uh, heeft heel veel dingen gedaan. Ze heeft begonnen op uh, blokfluit. En later, toen ze 15 jaar oud was, ging ze naar een... Uh, heeft ze cello gespeeld. En heeft ze een drie jaar les gehad van Olaf Kroets, die in het Metropoleokest speelde. Later uh, leerde ze zichzelf uh, uh, gitaar aan, klassiek en volk. En pas in een veel later stadion is ze begonnen met uh, trompet. We hebben het hier natuurlijk over uh, een van de grote deze aarde die ook al uh, Montreux heeft gewonnen. En toch een hele aparte manier van jazz maakt. En ook een hele moderne manier van jazz maakt. En het is meer een beetje jazz-funk. Dus uh, Really Jazzy van Saskia Lodo. Real jazz. And you're so sweet, and yo, this is so really jazzy. With a little bit of hip hop. Real jazzy. Real jazzy. What a talk, bro. this is really jazzy. Saskia Leroux met uh, Really Jazzy. Uh, er zit trouwens ook een onwijs leuke videoclip bij. Ik zou eens kijken op YouTube. Uh, Saskia Leroux, Really Jazzy. Het is echt een, uh, een fantastische clip. We blijven een beetje in dit genre uh, qua muziek. Uh, Giel, wel bekend van, uh, van 3FM. Is, uh, ook als, als radio-DJ van de pop. En uh, van zo'n ochtendshow die hij heeft gehad. Hij heeft een paar uh, cd's uitgebracht. En dat is Giel Yes. En er komt onder andere dit nummer op voor. En dat is van de... Barrio Jazz King If you join my The Sunday Show. Hoe toepasselijk. Dat was de Sunday Show. En nu hebben we klaarstaan van dezelfde CD. Ook van Gil Jess. Gil, bekend van ZFM. Nee, niet van ZFM, van 3FM Radio. Uh, waar die nu ondertussen weg is met Tine Girls. En het heet Revival. CD van Giel Jazz. Giel, bekend van 3FM. En dan doe ik nog één nummer van dezelfde CD. Dat is van Count Basic. Het lijkt een beetje op de naam Count Basic, maar het is Count Basic. Het is een Oostenrijkse band. En van Oostenrijk verwacht je nou geen jazz, maar luister. To Come and try my style A taste of something from the wilder side Life without a care A sweet sensation in the air You can come and fill your fantasy Everything is yours, it's for free Music's the Jazz in the House van Giel Jazz, bekend Giel Belen van uh, 3FM van de radio. Nou, het is zo'n lekkere CD, dus ik denk dat we er nog, nog één, één van deze CD doen en dan uh, pakken we weer wat anders. Dit is van AC en Ivar en het heet Running... ZFM Jazz. Mijn naam is Marco. Ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren. We zijn al bijna aangekomen aan het derde uur Jazz... op ZFM op de zondagochtend. Het is intussen al zondagmiddag geworden. Ik wil ook iedereen bedanken die meegedaan heeft... aan de WhatsApp-chat. Uh, speciale Sandra, Jane... Ralf, die, die vlijtig gechat hebben... en mij van uh, zowel positieve als negatieve... commentaar hebben voorzien... Hartelijke dank voor Degene die nog wil chatten, kan met mij uh, chatten via de app op 023-573-0393. En uh, het nummer wat u nu hoort is tevens weer van Nederlandse bodem. We hebben binnenkort een, uh, een leuk interview met haar staan. Maar het is jammer genoeg door de coronacrisis niet doorgegaan. We zouden graag met haar een interview willen doen. Stond ook al gepland. Laatste uh, moment afgezegd. Dit is Saskia Lero van het album Body Music... En het nummer heet Vibes. nummer Saskia Lero, Body Music, met het nummer Vibes. Ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren. Het derde uur Jazz bij ZFM zit er weer op. Mijn naam is Marco. Ik ben weer uh, 12 juli aan de beurt. Volgende week zit mijn uh, collega Peter er. Met, uh, met zijn muziek En wij sluiten dit uur af met een, uh, met een nummer van How It's Done. Nou, zo is het ook gedaan. Deze afgelopen uur How It's Done van Candy Dilver. to <laughs>